Het weer, vanavond en vannacht overal buien en een stevige wind... die draait van zuid naar west. Morgen eerst droog met wat zon en dan wordt het zo rond de 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is de AMWB Verkeersinformatie. Op de A4 Hoogvliet richting Vlaardingen staat bij Vlaardingen Oost 2 kilometer file. Er staat 3 kilometer op de A12 Den Haag richting Utrecht. Tussen Den Haag-Malieveld en knooppunt Prins Klausplein. De weg is uh, dicht, de politie houdt de mensen tegen. Naar nou, het ongeluk dat daar gebeurd is. Op de A16 richting Antwerpen is ook een ongeluk gebeurd bij Afrit Rijsbergen. Daar staat 4 kilometer file vanaf knooppunt Zonzeel. Er zijn twee rijstroken ook afgesloten. A20, hoek van Holland richting Gouda. Daar staat nu een kapotte vrachtwagen bij knooppunt de Brechtseplein... Tussen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 Een heel goedenavond. Wij besluiten onze serie over onze hectische wereld... met mijn naamgenoot Margrethe Boer. Zij introduceerde 16 jaar geleden als minister van Milieu... toen het begrip onthaasten. Goedenavond, mevrouw de Boer. Goedenavond. Ja. Heeft u dat woord eigenlijk zelf bedacht? Ik dacht toen dat ik het zelf bedacht had later. Meende ik ook gehoord hebben dat bij een symposium... met de universiteit in Tilburg dat woord ook een keer gebruikt is. En ik, heb, ik was daar aanwezig. een Niet de hele periode, maar ik ben daar een paar keer geweest. Dus ik heb het vast daar opgepikt. Ja, niet helemaal zo zelf gaat verzonden, dat. Hè, jammer. Zo ja. gaat dat. Ja. Uh, we gaan het zo uitgebreid hebben over onthaasten. Eerst eens even naar de mannen bij het voetbal. Want er wordt namelijk gevoetbald tussen Herenveen en RKC Waalwijk. Uh, Armand Afsa... Een rogu die is er. Uh, is er al gescoord? Nog uh, niet gescoord na vier minuten in het uh, Aben-Lenstra-stadion in uh, Heerenveen. 0-0 dus de stand tussen uh, Heerenveen en RKC Waalwijk. Heerenveen de nummer 10 van de eredivisie tegen de nummer 4. Laatst RKC. Maar Heerenveen is een beetje uit vorm. Want heeft de afgelopen drie wedstrijden allemaal verloren. En RKC doet het juist goed. wonnen uh, vorige week voor het eerst sinds augustus weer een keertje van uh, NAC met 3-0 thuis. En dus uh, zit RKC eigenlijk wel in een winning mood. Het staat na vier minuten dus 0-0. Maar wel een paar uh, gevaarlijke momenten gezien voor beide doelen. Bij Heerenveen was het een voorzet van Ziek die net niet kon worden binnengekopt door de linkervleugelverdediger Dijks. En uit de aanval erop was het RKC met Joachim... die aan de linkerkant een goede voorzet gaf op de spits. De Fransman Bokwel. maar die kon uh, niet uh, kracht zetten achter de bal... waardoor die bal uh, voorlang zeilde in deze wedstrijd. Waar ik eigenlijk wel uh, wat van verwacht. Want in het Abel-Lenstra-stadion worden de meeste goals gemaakt... in de Eredivisie tot nu 32 in zes wedstrijden. Dus uh, het kan leuk worden vanavond. 0-0. Na vijf minuten tussen Heerenveen en RKC. Goed zo, dat wordt spannend. Ja, oud-minister van Milieu Margrethe Boer is mijn gast. Uh, nou, we hoorden net hè, hoe het woord onthaasten in haar vocabulaire terecht is gekomen. In 1997 was het. Uh, en die introductie van dat woord onthaasten ging niet ongemerkt voorbij. Nee, de dat onthaasting kun je van Margreet de Boer. Het Wat is iedereen daar dol enthousiast over? Nou, vond? Nou, nou, nou. We zijn eruit. We het. En, en alle krantenredacteuren wisten niet... hoe snel ze zo vaak mogelijk dat woord moesten gebruiken ja, in de artikelen. Uh, onthaasting. Uh, dat we daar niet eerder op zijn gekomen. En de Romeinen zeiden het al. Festina lente, haast u langzaam. Nou, zelfs zo'n woord dus als onthaasting... Ook niet. Dat is heel snel weer vergeten, hoor. Dat, ja, ja, ja, ja. Dat, dat blijft drie dagen zo'n weekwoord. Nou, daarom ik daar. zou ik voorstellen om onthaasting... Uh, Komende week is te vervangen door ontmoeting. Dat je niet We moeten niet. Moet, we ah, moeten niet zo ja, nodig. Ja, moeten. Ja, ja. ja, ja, ja. Dus als we dat prachtige Nederlandse woord ontmoeting nou eens letterlijk nemen de komende week. Mooi. Hm? Ont ontmoeting. Ja. Tot woensdag, denk Dan ik. Dan zien we weer wat, anders. Nou, ja, weer wat anders. Weet u het nog? Jazeker. Ja. Maar we hadden niet, nee, niet gelijk, hè? Nee, inderdaad. Zeker niet. Want drie dagen, dat werd. Nou, ver zijn we 17 jaar verder ongeveer? Ja. Ik word nog steeds op aangesproken. Ja, is dat zo? Ja. Ik ben er zelf heel verbaasd over. En soms denk ik: nou, het enige waar ik nog echt aan herinnerd word. als minister van Milieu. dat zeg ik om mijn sombere momenten. die heb ik gelukkig niet zo vaak. Maar dit is aan het begrip onthaasten. Uh, overigens is dat woord natuurlijk uh, enorm gebruikt. Uh, bij allerlei uh, horecagelegenheden, vakantiecentra. Hm. Uh, filosofiebijeenkomsten. Nou ja, noem het, noem het maar op. En uh, ze hebben allemaal uh, er gebruik van gemaakt. En zegt u dat met blijheid of niet? Want daar klinkt enige kritiek in, of niet? Nee hoor, nee hoor, nee hoor. Ik vind het prima. Ik vind het prima. Het doet me ook niet zo gek veel. Maar ik, nee, ik heb er geen kritiek op. Zeker niet. Nee, want uiteindelijk was het de bedoeling dat we ja, ons nee. gingen onthaasten. Ja, nee, het ging, het ging natuurlijk eigenlijk veel meer om de discussie erover. Het ging veel meer over uh, ons tempo van leven. Het ging er veel meer om dat je, ik was toen minister van Milieu... het ging wat mij betreft vooral om dat in een, als je in een heel hoog tempo leeft... dat je eigenlijk weinig aandacht kunt besteden aan zaken die met duurzaamheid te maken hebben. En dat was mijn uh, uitgangspunt op dat ogenblik. Maar u had niet verwacht dat we het er nu nog over zouden hebben? Nee, dat had ik niet gedacht. Nee. Maar ik vind het leuk hoor. Ja. Want is het zo, hè? u zegt het ging over het tempo, maar daar zit dus een diepere laag nog onder? Wat u wilde veranderen? Ja, nou, het, waar het mij om gaat is dat, uh, dat. Daar gaat het me nog steeds om. Dat wanneer je uh, vrij uh, gehaast in het leven staat, laat ik het zo maar noemen. Uh, dat het toch ook niet zo erg veel tijd is... voor een zorgvuldige afweging van een aantal zaken. Uh, het is noodzakelijk uh, om na te denken over hoe je leeft... wat je gebruikt, uh, hoe je eet... Maar het is ook belangrijk om na te gaan... van hoe je je werksituatie inricht. Het is belangrijk om na te gaan... van of je voldoende aandacht en tijd besteedt aan je naasten... aan je kinderen, kleinkinderen in mijn geval. Kortom, je kunt je laten drijven door het moment van de dag... En dat doe ik ook wel vaak hoor, ik kan niet anders zeggen. Maar het is ook erg belangrijk om van tijd tot tijd gewoon stil te staan... bij datgene wat ons beweegt door gewoon een tijdje uit het raam te gaan staren. Met de benen op tafel, bij wijze van spreken. En doet u dat ook bewust? Ja, dat doe ik van tijd tot tijd bewust. Ja. ja? En waar ja, denkt ja, u dan er... over? Nee, dat denk ik juist niet. Nou, een beetje is... starend uit het raam en dan ja, wat gebeurt er dan? Ja, het is juist heel... Het is juist heel belangrijk dat je van tijd tot tijd die knop even omzet. En uh, je kunt natuurlijk echt gaan... Uh, je kunt, nou ja, laten we het maar plechtig noemen, filosoferen. Mm -hmm. uh, je kunt uh, uh, tot je laten komen wat er uh, op dat ogenblik tot je komt. En uh, je kunt ook proberen gewoon maar even de knop helemaal uit te zetten... en. Uh, nou ja, alleen maar te kijken naar wat zich voordoet. Ja, het hoofd leeg te maken. Ja, ja. Want u kwam met die oproep toen, hè? eind jaren negentig hebben we het dan over. Uh, schets die tijd eens, waarin dat toen nodig was. Nou, ik heb het gezegd uh, bij een nieuwjaarsbijeenkomst met, uh, met medewerkers, met de ambtenaren van From. En op dat ogenblik waren er twee zaken erg belangrijk natuurlijk. Het milieudebat, wat natuurlijk altijd heel dominerend aanwezig was in die tijd. En de tweede, we hadden op dat ogenblik te maken met een aantal eh, ambtenaren... Eh, die eh, een burnt-out hadden. Dat heette toen nog niet zo, hoor. geloof ik. dat Gewoon overspannen. Mm -hmm. En eh, ik heb toen in die tijd een gesprek gehad met een bedrijfsarts. En eh, die zei van, het zou toch goed zijn... als u als minister aandacht zou kunnen besteden... aan het, de manier waarop men hier werkt... Nou, Dat heb ik gedaan. Je praat natuurlijk in eerste instantie met de secretaris-generaal... en met de mensen die direct verantwoordelijk zijn voor de ambtenaren. Maar toen heb ik gemeend dat het ook belangrijk was om met elkaar te praten... tijdens die grote bijeenkomst over hoe je omgaat met je, eh, met je verplichtingen, met je werk. Eh, en, en dat iets als onthaasten, en ik heb daar een aantal termen toen voor gebruikt... Eh, van grote betekenis is persoonlijk voor je levensritme, maar ook voor een aantal andere zaken... dan heb ik die brug geslagen naar de duurzaamheid. Ja, Maar is een werkgever daar verantwoordelijk voor ook? Nee, het is voor een deel ook verantwoordelijk... maar je bent natuurlijk ook heel sterk zelf verantwoordelijk daarvoor. Dat moet je nooit uit het oog verliezen. Dus als je passief gaat zitten wachten tot een werkgever het nagaat heeft... dat je misschien wat overbelast bent dan denk ik dat je met het verkeerde werk ja. bezig bent, voor jezelf dan. Ja. We hebben het over de hectische wereld. U heeft die hectische wereld natuurlijk uh, van heel dichtbij meegemaakt... toen u minister was, hè? van 94 ja. tot 98, kok ja. 1. Uh, hoe ging u daarmee om, met die stress? Ja, het is moeilijk om dat weer terug te halen. Uh, een van de dingen die ik eigenlijk mij herinner uit die periode... is dat je enorm geleefd wordt... Dus je, als je die agenda... Ik heb laatst nog eens een keer een agenda zitten bladeren uit die tijd. Nou, daar sla je achterover van hoe je geleefd wordt. En dat je dus de hele dag door afspraken had van ja, een half uur. Dat, eigenlijk kon het niet langer zijn dan een half uur een gesprek... en dan meteen daarna weer andere gesprekken. Ik, ben, uh, ik heb behoefte op een gegeven moment om uh, tot mezelf te komen. En dat doe ik dan bij muziek. Ik, uh, ik kom tot mezelf als ik kan uh, luisteren naar muziek of als ik een goede documentaire kan zien. Hm. Soms een boek, maar een boek eist dan toch alweer meer van je. Ja. Dus het, het is meer dat ik de knop om kan zetten... en toch beïnvloed wordt door anderen, vooral schoonheid. Maar u zegt, ik pakte die agenda's er nog eens eventjes bij. Ja. Die heeft u gewoon nog thuis liggen op een grote stapel. Ja, ja? die ga ik wegdoen. Die gaat u wegdoen? <laughs> ja, die moet je op een gegeven moment wegdoen. Dan hoef je je nageslag niet mee te belasten. En op welk moment pakt u die er dan bij... Wanneer ik dat deed? Ja. Vorige week met opruimen. Toen ik eens een keer uh, wat kasten moest uh, uitmesten. Daar kwam, toen kwam ik dat tegen. Ja, en wat deed dat u om erin te kijken? Dat was uh, meer zo van mens, mens. Wat, wat, wat heb je dan in die tijd veel verzet? En uh, het was toch een... Uh, ja, een milieuminister is niet altijd een, een, een, een makkelijke functie natuurlijk. Dat is uh, mijn dat is Mijn voorgangers hadden het niet altijd makkelijk. Mijn opvolgers hadden het niet altijd makkelijk. De u had het niet altijd jong. makkelijk? Nee, dat, nee, nee. Dat hoorde, absoluut, dat hoorde erbij. Ja. En uh, ja, die hele functie bestaat niet meer eigenlijk. Hè. Dat nee. is, uh, Want als u ja. nou terugdenkt aan die tijd. Hè, uh, hoe ging u dan om? Met, u was de kop van Jut, precies. U had dat wel eens ook, hè, kritiek natuurlijk. Hoe ging u daarmee om? Nou ja, dat, ik kan niet zeggen dat ik daar nou een speciale manier van doen voor had. Bedoel, je, je, het, het overkomt je, het gebeurt je. En Gelukkig is het niet zo dat je alleen maar ellende hebt. Dat zijn een heleboel dingen die buitengewoon interessante de moeite waard zijn. En je hebt medewerkers waar je op kunt bouwen. En dat helpt natuurlijk. Ik heb nooit, uh, ja je, je staat er wel alleen voor. Maar ik heb altijd heel veel steun ervaren aan mijn medewerkers. Mm -hmm. En uh, dat helpt je natuurlijk geweldig. Maar lag u wel eens wakker van kritiek of van dingen die gebeurd waren? Ja, maar je bent meestal zo moe dat je er toch wel in slaap valt. Jij ja, is dat, dus dat zo? Dat, ja, dat, ja, dat zijn natuurlijk enorme werkdagen die je maakt. Dus ik... ik, nee, ik nee, ik heb... Maar goed... Ik durf mijn hand niet meer in het vuur te steken... voor het waarheidsgehalte van mijn woorden nu. Want dat is al zo lang geleden. Ja. Maar ik, heb de, uh, ik kan me niet herinneren dat ik nou zo lang wakker lag. Maar ik weet wel dat het niet altijd makkelijk was. Nee, maar bent... als je dan de gelijke tijd weer kijkt naar de successen... dan heb ik wel aandacht aan besteden. Uh, ik heb natuurlijk uh, uh, veel buitenlandse missies gaat in die periode. Nou, Kyoto was toch een heel groot succes in die tijd. En nou, dat, dat schrijf ik toch wel een groot deel op mijn eigen konto. En daar ben ik toch wel blij om. Ja. Dus het is een enerzijds anderzijds. We gaan eens even uh, voetballen. Want uh, Heerenveen speelt tegen RKC Waalwijk. Armand Afsa Roglu, Die uh, zit naar te kijken, naar die wedstrijd. Jij dacht dat er veel gescoord zou worden. Hoe staat het ervoor? Nou, dat is nog uh, niet gebeurd. Een klein kwartiertje onderweg in het Abelenstra stadion. 0-0 de stand. Herenveen wel uh, iets beter in het eerste kwartier. Uh, RKC laat het spel ook aan Herenveen. De thuisploeg die mag het spel maken. Heeft in een aantal schotkansen al geresulteerd voor uh, Ziek. en voor uh, Van La Parra. Vooral die laatste was gevaarlijk, maar zijn schot verdween in de handen van doelman uh, Seda. Dus staat het hier nog 0-0. Herenveen dat overigens zonder de coach moet stellen vandaag. Marco van Basten. Want die werd geschorst nadat hij vorige week in de wedstrijd tegen Utrecht. Wat aanmerking had op de leiding. Het veld ook inliep. En daarom moet hij deze wedstrijd vanaf de tribune aanschouwen. Ik heb hem al zien. zitten hier hoog in het stadion. Herenveen vandaag onder de leiding van assistentcoach Henk Herder. En die heeft één wijziging toegepast in de basisopstelling. Dat was noodgedwongen omdat Wildschut last heeft van een blessure. Daarom speelt de Luciano slagveer. Als er nu een vrije trap voor Herenveen is. Kan misschien gevaar opleveren, maar die ...wordt uit het uh, strafschopgebied gekopt door uh, de verdediger Guano van RKC... ...waardoor het naar ruim een kwartier in het abel stadion 0-0 staat. Dit is Max. Tot half negen. Twee dingen. Met Margreet Rijntjes. Ja, onze serie over onze jachtige, hectische wereld... besluiten we vanavond met oud-minister Margreet de Boer... die ons opriep te gaan onthaasten. Al ruim tien jaar weg uit Den Haag. Daarna onder andere burgemeester van Leeuwarden geworden. Als u die agendas doorbladert, denkt u dan wel eens... oh, wat was het mooi, ik mis het ook eigenlijk wel? Ja, sommige dingen mis je natuurlijk wel. Het uh, was toch in, als een uh, verscheidenheid uh, een tijd van, uh, van zorgen en een tijd van vreugde... Ja, maar ik, ik sta niet nostalgisch in het leven. Ik moet zeggen dat ik het leven nu ook buitengewoon interessant vind. En de periode uh, na mijn 65 ste toen ik onder andere interim burgemeester van Leeuwarden was. Dat had ik ook niet willen missen. Dat vond ik ook buitengewoon interessant. Zullen we eens even luisteren hoe het er nu is? We hebben het over de hectische wereld. Die hectische wereld in Den Haag. Hoe gaat het er tegenwoordig aan toe? Even luisteren. De, de, de positie van het kabinet vindt zijn weerslag natuurlijk... in het ook door ons als acceptabel geoordeelde compromis... wat bereikt is in het energieakkoord. Nederland verdient geen regering. Die blijft hangen in financiële obsessie. Je ziet dat het tempo eruit is, de ambitie eruit is... en dat we van akkoordje naar akkoordje hobbelen. Waar mogelijkheden zich voordoen met draagvlak hier... en bij maatschappelijke organisaties om te versnellen... we daar natuurlijk altijd voor openstaan. Ja. Hoe kijkt u naar dit tempo... Ja, ja, weet je, ik heb laatst een keer een, een interview gehoord met Joop den Uil. Nou, Joop den Uil is iemand uit mijn periode, laat ik het zo maar zeggen. Die man ik daadwerkelijk meegemaakt. Ik heb nooit gedacht dat die man een langzame spreker was. Maar toen ik hem laatst hoorde, toen dacht ik, wat spreekt die man rustig en langzaam? En als je nu hoort, nou ja, Rutte was het onder andere, dacht ik, en, en uh, Bechtold. Dat tempo ligt aanmerkelijk hoger dan dat van uh, den Uyl. Ja. Als je van acht hoort in die tijd en je hoort dan nu Buma... als maar even partijgenoten te pakken... dan heb je daar ook dat geweldige verschil. Dus in, er heeft een versnelling plaatsgevonden in onze hele samenleving. Ook in de manier van spreken, hoe ja. we ons uitdrukken. Ja, dat dachten wij namelijk ook. Dus we hebben die twee tegenover elkaar gezet. Joop ten El en Rutte, even luisteren. Ja. Er wordt van de olie die Nederland binnenkomt... 70% gebruikt door het bedrijfsleven... 30% door particulieren in het verkeer... Hm. voor verwarming en verlichting. De, de, de positie van het kabinet vindt zijn weerslag natuurlijk... in het ook door ons als acceptabel geoordeelde compromis... wat bereikt is in het energieakkoord. Zegt hij iets ja, over de <laughs> tijd? <laughs> ja, alles maar wat ik natuurlijk eigenlijk wel een beetje verontrustend vind... datgene wat Joop den Nijls zei, dat kun je nazeggen. Dat vat je. Dat, dat, dat, dat, dat, dat in één keer. Dat is eenvoudige taal. Wat Rutte zegt... Het is wel zijn bedoeling dat hij goed begrepen wordt, uiteraard. Maar hij doet het in zo'n hoog tempo en toch ook redelijk ingewikkeld... dat het moeilijk is om dat meteen te volgen. En ik denk dat ik me daar zelf ook wel eens schuldig maak... hoor, dat ik ook vaak in een te hoog tempo spreek. Maar het tempo is in algemeenheid is in de afgelopen 25 jaar enorm omhoog gegaan. In alle opzichten, als ik luister is morgens vroeg naar Radio 1... en ik hoor Lara Rensen of Bart van Sloten... Nou, dan, uh, dan is dat zo'n verschrikkelijk hoog tempo. Dat ik denk, die mensen moeten naar elke zin moe zijn van hun eigen tempo. Maar is dat, als we teruggaan naar uh, de Tweede Kamer... is dat erg dat het tempo omhoog is gegaan? Je kunt het erg vinden of niet erg vinden. Je doet er niks aan. Het is een gegeven. Het hoort mm -hmm. bij de maatschappij. Het hoort bij deze tijd. Dus het, uh, dat, uh, het, dat is een heel ingewikkeld gegeven... En uh, ik denk alleen dat iedereen in de gaten moet hebben... dat datgene wat je zeker in de politiek wil overbrengen... dat het nog wel te begrijpen is. Dus als je dus heel snel praat... en met name als het over complexe begrippen gaat... dan moet je het uh, dan moet je wel zodanig formuleren als je het, het hoge tempo wil handhaven, dat toch te begrijpen valt. Maar dit gaat eigenlijk over communicatie. Is het ook zo dat uh, er op een andere manier besluitvorming plaatsvindt? Dat het dus ook een uiting is van hup, hup, hup, besluiten? Ja, dat, dat denk ik wel. Wat er uh, heel vaak, uh, la, nou laat ik niet het woord vaak gebruiken... maar wat mij wel opgevallen is dat uh, meer dan in het verleden... Uh, smorgens komen er stukken bij kamerleden... En smiddags worden daar bij het vragenuurtje bijvoorbeeld al hele kritische vragen over gesteld door bepaalde Kamerleden. Dan denk ik: dat is niet mogelijk dat je de stukken die je dan gekregen hebt, dan al tot je door hebt laten dringen. Dat je het helemaal hebt kunnen bekijken, doorgronden. En dat je dan smiddags daar al een kritisch vraaggesprek over kunt hebben. Dat kan dus niet. En uh, dat zie ik ook wel bij debatten, uh, ook met de verkiezingsdebatten, geloof ik, met, met name. Dat je ziet dat in een heel hoog tempo de politici in kwestie... Eh, dat debat moeten aangaan met de interviewer. Eh, en dat dat zo snel is eh, dat daar niet tot diepgang gekomen kan worden. Hoe komt dat? Dat heeft met die versnelling te maken van deze maatschappij. En ik denk dat we daarop... Dat vind ik wel een punt waar we met elkaar over na zouden moeten denken. Met name politici, maar ook de mensen van de pers. Want het is natuurlijk toch ook hun vak... om te zorgen dat datgene wat er gezegd wordt... heel duidelijk overkomt bij de mensen, bij het volk. Maar is het ook zo dat er in uw tijd, of in de tijd van Den Uyl, uh, meer rust was om daadwerkelijk na te denken over beslissingen... wel overwogener beslissingen nemen? D nou dat denk ik wel. Uh, je moet het verleden absoluut niet idealiseren... dus... Ik moet ook voorzichtig zijn met zo'n uitspraak. Omdat ik natuurlijk ook geneigd ben om het verleden als, nou ja, als beter te beschouwen. hetgeen niet waar is. Maar ik denk wel dat het aspect van die versnelling in de reactie van Kamerleden. Maar ook van journalisten op voornemens bijvoorbeeld van de regering. Dat dat te snel is. En dat dat vaak ondoordachte reacties zijn. En dat leidt tot oppervlakkigheid. Ja, ja inderdaad. En is het dan zo dat bijvoorbeeld, zoals nu, dan het maatregel om de ouderenzorg weer terug te halen en niet door de gemeente te laten regelen gedeeltelijk? Is dat dan daar een voorbeeld van eigenlijk? Dat zou het best kunnen zijn. Ja, dat. dat... Uh, men te snel uh, een bepaalde weg ingeslagen is... en dan op een gegeven moment toch constateert dat dat niet de juiste weg is. Dat kan ook te maken hebben met het feit dat onvoldoende steun is... natuurlijk in de maatschappij en in de Kamer. Maar het kan ook heel goed te maken hebben met dat men na nader doordenking... Uh, toch van, uh, wel blij is dat men dat weer terug kan draaien. Kijk, een zorgvuldige afweging van voor- en nadelen... Dat, uh, dat kost altijd tijd... Dat kan niet anders. Ja. En het zijn vaak hele ingewikkelde zaken... waar bewindslieden, kamerleden, politici mee te maken hebben. Nou is het zo dat, hè, dat wij geconfronteerd worden... natuurlijk met dingen die er in, um, in de Kamer gebeuren... maar er is nog ook een hele maatschappij daarnaast. Excessen, zoals bijvoorbeeld nu bij de Rabobank. Is er wat u betreft een soort link... tussen die hectische, gehaaste wereld... en dat dat wat daar dan gebeurd is? Ja, dat denk ik wel. Um, als je kijkt naar de laatste problemen... dan hebben zich die met name voorgedaan... bij de valutahandelaren in Londen. Ook die dus van de Rabo. Dan kan ik me herinneren, niet zo erg lang geleden... dat er een groot interview was met Rick van de Ploeg... die die wereld heel goed kent en die zei het is onvoorstelbaar hoe verschrikkelijk hard en hergewerkt... hele lange dagen er gedraaid worden door die valutahandelaren. En dat betekent dat die mensen eigenlijk nooit in een uitgeruste situatie verkeren... en besluiten nemen terwijl ze misschien het geheel niet overzien. Hij stelde dat veel mooier en genuanceerder dan ik dat nu stel... maar daar kwam het op neer. Als ik nu kijk naar wat zich daar afgespeeld heeft... en als ik kijk bijvoorbeeld in de, de Groene Amsterdam... van vandaag stond er een heel stuk ook over in... van eh, wat zich daar afgespeeld heeft met mensen die in een hoog tempo... heel hard werkend, heel rijk werden... maar absoluut geen tijd hadden voor bezinning... van waar ben ik nou mee bezig... En, eh, eigenlijk daarmee ook in de situatie terechtkwamen... dat ze zich zelf ook niet meer kritisch konden beschouwen... dat je dus daarmee als het ware ook de kat op het spek bindt... dan denk ik dat eh, met name de top van de Rabo, dus de Raad van Bestuur... waar voorheen dus mensen als wijfels in zaten... en Bertheemskerk, dat waren toch twee mensen die toch heel veel aandacht hadden voor bijvoorbeeld meditatie... of het religieuze aspect van hun eigen handelen... dan ben ik verbaasd dat de, de Rabobank daar kennelijk nooit aandacht heeft geschonken... aan dat kwetsbare onderdeel van het bankieren. En dat komt ze nu natuurlijk wel heel... Uh, dat, zuur komt dat over. En het maar, is en, en meer dan zuur natuurlijk. Maar trekt u die conclusie dat er geen aandacht voor is geweest? Want het blijkt nou, gewoon dat een klein groepje natuurlijk... te zijn geweest, hè? Ja, ik kan dat natuurlijk helemaal. Ik, ik, ik beschouw dat nu vanaf een afstand. Ik ben daar niet bij betrokken geweest. Ik veronderstel dat dat wel zo is. Ik kan me niet voorstellen wanneer mensen zo verschrikkelijk hard werken, ook een deel van de nacht daarvoor gebruikten, dat die in alle verantwoordelijkheid die op hen rust, want het is natuurlijk een hele verantwoordelijke baan, dit werk kunnen uitvoeren. Dat, dat, dat geloof ik niet. Nee. Maar goed, wijvels zitten natuurlijk niet meer. Dus is misschien nee, ook... maar goed, ik, we hebben het nu over de opvolgers van wijvels en zo. Ik denk ook niet dat de Rabobank... Uh, het is een overkomen. Het, het, bedoel, dat is natuurlijk ernstig genoeg. Dus ik ben geneigd om te zeggen van... Uh, dit is een, een, een, een, een plek geweest in het bewustzijn... Uh, wat ze niet in de gaten hebben gehad, een blanco plek eigenlijk. Maar het, uh, uh, ik denk namelijk dat het, dit gaat over de Rabobank. Mm -hmm. Maar in zijn algemeenheid kun je zeggen dat daar waar in hoog tempo, hele grote besluiten genomen moeten worden. Dat het absoluut noodzakelijk is dat er van tijd tot tijd agendaloze bijeenkomsten zijn om met elkaar te bekijken van waar zijn we mee bezig... zijn we met goede werk bezig. En was u dus zich hier altijd al van bewust? Ook uh, een, een, een jonge Margeet? Oh, wat een ja <laughs> Ik weet dat niet meer. Dat, ik denk wel... Ja, ik, ben, ja, ik denk wel dat ik daar altijd wel gevoel voor gehad heb. Maar... Uh, ach, het gaat om het nu. Ja, en het nu is... Uh, u woont nu in het noorden, hè? in de buurt van ja. Assen... Ja. Uh, u bent na uw 65 ste nog lang actief geweest. Hè? Burgemeester ja, geweest. Als... En ook interim burgemeester. Ja. Longt de rust niet. We hebben het over onthaasten. Ja, maar ik heb de afgelopen jaren uh, heb ik uh, genoten van datgene wat nog op mijn pad kwam. Dus ik heb een aantal bestuursfuncties gedaan. Uh, die bestuurlijke functies in Leeuwarden en Hogeveen vond ik uitermate interessant. Uh, het is natuurlijk, dat zijn geen volledige, uh, behalve, nou Leeuwarden was wel een volledige week. Maar voor de rest waren het geen volledige weken natuurlijk. Dus je hebt ook nog tijd om andere dingen te ja. doen. En ik heb nu nog één of twee functies... en ik doe nog wat vrije tijdswerk. Enzo. Ik heb het zeer naar mijn zin. Goed zo, dat is goed om te horen. Dank, oud-minister Margrethe de Boer. Ja, dit was Twee Dingen van Max. Voor meer informatie en het terugluisteren van uitzendingen... kunt u naar onze site tweedingen.nl. Volgende week beginnen we met een nieuwe serie... Big Brother is Watching You. Naar aanleiding uiteraard van de afluisterpraktijken van de NSA. Uh, gesprekken over privacy en spionnen. Tja, dat volgende week. Maar nu eerst BNN Today, Willemijn Veenhoven. Heb jij nog iets spannends voor ons in petto? Nou, dat dacht ik wel. Uh, advocaten die staken. Oh, ja. En uh, een van de, de, nee, de aanrichters, de aanstichters van dat hele oproer... zit hier aan tafel... En we gaan eens even kijken of dat al terecht is dat ze staken of niet. En we hebben het over het trouwen in gemeenschap van goederen. Moet dat nog wel, moet dat nog niet? Dat moet in ieder geval niet meer zo vanzelfsprekend zijn. Daar moeten veel meer voorwaarden aan zitten. Mariska Hulscher is hier. Die ken je nog vroeger van de televisie. En die is nu relatiecoach. Die vindt het maar idioot dat wij maar in het wilde weg trouwen als Nederlanders. En daar niet over nadenken. Dat en bier zometeen in BNN Today. Dit is Radio 1. Het is half negen, het NOS Journaal met Femke Wolthuis. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zitten inmiddels aan aan het diner met de Russische president Poetin. En premier Rutte zegt dat ze geen politieke kwesties gaan bespreken. Dat komt mogelijk morgen aan de orde als de ministers van buitenlandse zaken met elkaar praten. Ronald Mulder die is bij de eerste wereldbekerwedstrijd van het nieuwe schaatsseizoen eerste geworden op de 500 meter. Hij reed in Calgary in tijd van 34-51 en dat is maar 900ste boven het Nederlands record. Yeah. In een internationaal onderzoek naar miljoenenfraude met nep-aandelen... zijn vijf Nederlanders opgepakt. Ze zouden met verkoop van aandelen die niet bestonden... of zelfs waardeloos waren, 10 miljoen euro hebben buitgemaakt. En vijf Amsterdammers zijn aangehouden... voor het voorbereiden van een mislukte liquidatie eind 2011. Die liquidatie zou bedoeld zijn voor de vicepresident... van motoclub Saturdara Amsterdam. De twee hoofdverdachten zitten al vast omdat ze lid zouden zijn van een criminele bende... die wordt verdacht van drugshandel witwassen, zware mishandeling en vuurwapenbezit. En dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is een half over half negen. Je weekend is begonnen. In een week maak je heel In Been and Today, wat was het debat in Den Haag? Met welke kwestie zaten wij in Ton is weer terug. En dan doen wij altijd ons vaste dansje. En ik zie op Boot van de sport kijken. Oh god. heb je ze weer. <laughs> heb je en ze weer. Puur Bien in Today, de Nieuwsweek, sluiten wij af iedere vrijdag. En vanavond hebben we het over hooligans, huwelijken en hoe is het met Sylvie Meis. En ook de stakende strafrechtadvocaten en de beursgang van Twitter komen voorbij. Terug, je hoort hem dus net, uit Takkitakaland, mijn uh, ja. grote vriend Erik Horton. Takkitakaland. Ja, precies, OID. Ja, ja. ja Boeroen heet dat. Ja, precies, Juist, ja. daar gaan we het ook nog even over hebben. Ook hier aan tafel Willem Bos, Mareske Hulscher en Christian Visser. Die hoor je zo meteen. Eerst de sport. En Ronald Bode is uitgedanst. <laughs> Dank je wel. Wordt gevoetbald vanavond. Heerenveen thuis ah. tegen RKC. Ja, RKC won vorige week eindelijk weer eens. Maar Heerenveen verliest al wekenlang. Hoe is het vanavond tussen die twee? Arman Afsaroglu? Heerenveen veel beter in het eerste half uur van deze wedstrijd in het Abe lenstra stadion. Maar het staat nog wel 0-0. En dat is toch te wijten aan Heerenveen dat de kansen niet afmaakt. Want die kansen zijn er wel geweest. Met name voor de spits, de IJslandse spits, Alfred Vin bogasson Topscorer van de Eredivisie met 11 goals. Maar hij staat al twee wedstrijden droog. Nou, van een vormcrisis is het misschien nog wat vroeg. Maar hij krijgt de kansen wel, vindt Bogasson. Hij maakt ze alleen niet af. Ook in deze wedstrijd weer een vrije kopkans kreeg hij. Maar die kopte hij een paar meter naast de goal van uh, Seda. En ook een uh, goede actie aan de rechterkant van Slagveer. Die de paas gaf op Vind Bogason En die schoot wel. Maar uh, Seda die kon de bal nog uit de korte hoek halen. Zie ik net nog een goed schot gehad voor Herenveen uh, Wat door uh, Seda nog kon worden overgetikt. RKC stelt er heel weinig tegenover loert op de counter, wacht af, laat de Heerenveen het spel maken. Heerenveen krijgt de kansen dus wel, maar hij heeft nog niet gescoord. Het staat hier nog 0-0. Volgende week oefent het Nederlands elftal weer, Erik. Altijd leuk, hè, oefenwedstrijden. Uh, het is Louis Vergaal, de bondscoach, weer gelukt om te verrassen. Joel Veldman is die verrassing. Hij zit bij de voorlopige selectie. Veldman heeft pas sinds kort een basisplaats bij Ajax... maar hij doet dat wel erg goed, vindt Vergaal. Ja, ik vond dat hij veruit de beste man op het veld was... Uh in de wedstrijd Ajax-Celtic, uh, Ajax maar daarvoor had hij al, uh, volgens mijn scouts... want ik ga niet iedere wedstrijd van Ajax bekijken... maar volgens mijn scouts heeft hij uh, heel goed gespeeld. En uh, we hebben het ook nog over wielrennen, want de Ronde van Frankrijk... start in 2015, we moeten nog wel een paar jaar wachten, in Utrecht. Dat is het resultaat van jarenlang lobbywerk. De tourdirecteur Christian Prudom roemt het enthousiasme van Utrecht... A Utrecht zijn we zeker de, de passie, enthousiasme en ferveur. Uh, les Pays Bas zijn het land van La Petite Reine. Je snapt het termijn, dat en nog veel meer straks en langs de lijn om 10 uur. En het voetballen is straks natuurlijk ook bij jullie. Hè? Zeker, zeker. zeker. Volgens mij is het Jeroen Wilaar die dat heeft, ge, heeft geïnstigueerd. van de, de initiatiefnemers, We gaan straks ook praten met hem. Ja. Ja. De, voor de start van de tour vind ik zo tof. Ja, vind ik knap. Dus, maar... 2015 dus. Ja. Maar eerst hier. Belangrijker. Rolof. Het is vandaag 8 november en dat is de internationale dag van de stralende beroepen. Die is eigenlijk bedoeld om iedereen die met röntgen werkt nog eens extra te laten shinen. Maar we hebben hier aan tafel ook drie mensen met stralende beroepen hoor. Gast 1 bijvoorbeeld. Ze straalt als prestatrice bij RTL, Veronica en NCRV. En nu laat ze uitgebluste stellen weer stralen als verliefde tieners. Ze doet ook een scheidingscoaching en ze heeft recht van spreken. Niemand loopt de 100 meter huwelijk sneller dan zij. Namelijk in twee maanden. En je zou de stralende glimlach van gast 2 eens moeten zien als hij weer eens een straalbezopen Top Os of RKC Waalwijk hooligan uit de cel plukt. Hij is het stralend middelpunt in menig rechtbank... als er over geweld rond stadions gesproken wordt. En wat te denken van gast 3? Ik zou ook als een malle gaan stralen als ik de macht had om te beslissen... dat Hanna Verboom en Anna Speller in de volgende aflevering van Feuten... maar eens in bikini met elkaar moesten tongen... terwijl ze elkaar besmeuren met straaltjes bosbessenjocht. Onze Ons trio van vanavond. Prestatrice, relatiecoach en jurist Mariska Hulscher, voetbaladvocaat Christian Visser en scenario-schrijver Willem Bos. Heren en dames, heel goed dat jullie er zijn en ook goed dat we het voetbal hebben. Gaan we onmiddellijk naartoe, want er is gescoord, Arman. Heerenveen komt op een heel verdiende 1-0 voorsprong en het is een centrale verdediger die het doelpunt maakt, Kenny Otikba. Heeft de 1-0 voor Herenveen op het bord gebracht. Komt allemaal door een hele goede voorzet van Hakim Ziyech. Toch wel uitblinker aan de kant van Herenveen. Die slingert de bal het 16-meter gebied van RKC Waalwijk in. En Ziyech loopt daar heel goed vrij. Loopt weg van zijn tegenstander van Weert. En kan die bal zo heel makkelijk binnen tikken achter de goal van Seda. En zo komt Herenveen na bijna 40 minuten voetbal op een 1-0 voorsprong. Doelpuntmaker Otitba. Juist, en hier in de studio zit Willem Bos aan de televisie gekleefd. Is, ja, het, is, het, de, het, is het jouw hier ook? Een van de twee? Eh? Nee, nee, nee wel, ik ben ah. wel uit de buurt van Waalwijk, kom, dus waar het heel wel? Uit de buurt van Waalwijk. Straks hebben het over, um, uh, we hebben het over voetballen, we hebben het over voetbalgeweld. Natuurlijk uh, um, Amsterdam, Ajax, Celtic. En uh, ik begrijp een beetje, nou ja, niet dat jij er vroeger bij hoorde willen, ...maar je kent die gasten wel een beetje, toch? Van nee. nee, de, gewoon de, de, de uh, Van Willem II? Nee, nee. nee, ik heb drie jaar de tribune bij Ajax gezeten. Wow. En daar, daar houdt mijn hooligan zijn uh, wel mee op. Maar je kent de types. Wat, Zeker. Welk vak zat je? Nee, ja, gewoon ergens. Ja, gewoon de tweede ring boven, achterin in een hoekje. Mm. Maar uh, ik, ik kan wel een paar heldenverhalen verhalen verzinnen nu. Nou. Komen we zo terug. Graag. Denk daar even in over today na. Today, zet een punt achter de week... Ja, punt achter de week. Juist. Want, uh, is nu Je bent er weer. Het is nu ja, heerlijk fijn. Het is nu vrijdagavond, morgenavond wordt het zaterdag. En dan speelt er zich een behoorlijk festijn af in het Amsterdamse. Want MTV is neergestreken in de stad om naar de, de MTV Music Awards uit te gaan rijken. En er zijn zeer veel internationale artiesten. Natuurlijk Miley Cyrus komt langs en Katy Perry. En maar ook een van mijn allerfavorietste rockbands van alle tijden. Um, want de Queen's of the Stone zijn namelijk in de buurt. En die komen binnenkort ook weer eens spelen in Amsterdam. Maar ze zijn nu ook in de buurt omdat ze waarschijnlijk ook op die EMA's iets moeten gaan doen. Wat precies weten ze zelf nog niet. Mm -hmm. Vandaar dat ik ze maar eens een keer ga op Radio 1. Voor het eerst volgens mij een primeur. I Set by the ocean. favoriete rockbands of Volthuis morgenavond te zien in Tivoli in Utrecht. Kan je nagaan? Ga je er naartoe? Dat was in 13 seconden uitverkocht. <laughs> the Queen's of the Stone Age and I set by the ocean. Ben je erbij, Erik? Oh, natuurlijk. Arma af, sarroglou. Ik zeg het goed. Ik heb geoefend. Herenveen, RKC. Ja, 1-0 de voorsprong voor Herenveen. Na 40 minuten, 5 minuten nog tot de rust. Dankzij dat doelpunt dus van Otikba. Vijf minuten geleden gemaakt. En dat doelpunt is voor een groot deel. Uh, komt het op de naam, vind ik, van Hakim Ziyech. Dat is de beste man van het veld. De middenvelder van Herenveen. Wat een geweldige speler is dat toch. Smaakmaker van deze ploeg. Vooral in het begin van dit seizoen was hij heel goed op Dreef. Daarna viel hij een beetje terug. Maar vandaag laat hij toch zien waarom hij zo ontzettend goed kan voetballen. Ziyech hij heeft een schitterend schot in de benen. Heeft hij ook al een paar keer laten zien zien in deze wedstrijd. En net dus de voorzet die die pan klaarlegde... voor de voeten van Otikba... die de bal alleen maar uh, hoefde binnen te lopen. En de voorsprong is terecht voor uh, Heerenveen... Uh, want dat, die ploeg is de enige ploeg die voetbalt eigenlijk. RKC speelt heel compact... wacht af op fouten van de tegenstander. Is één keer echt gevaarlijk geweest... vroeg in de wedstrijd via Spitsboguel... Maar die kreeg de voet niet echt lekker achter de bal. Waardoor hij de bal naast de goal van Noordveld schoot. Heerenveen is beter nu weer in de aanval aan de linkerkant. Met Finn Bogasson. Maar die bal springt van zijn voet af en gaat zo over de achterlijn. Henk Herder, de coach van Heerenveen. Omdat Van Basten geschorst is, die zit op de tribune. Herder kijkt het allemaal tevreden aan in een regenachtig Abel-Lenstra stadion. Want zijn ploeg staat met nog vier minuten in de eerste helft op een 1-0 voorsprong tegen RKC. Zorg dat je maandag niet gaat wild plassen... of dat je per ongeluk een agent beledigt... want er is dan helemaal niemand om je te helpen. De advocatuur gaat namelijk maandag staken. Dat geldt voor strafrecht, sociaal- en asieladvocaten. Ze zijn boos omdat staatssecretaris Steven gaat bezuinigen. Hij gaat de mogelijkheden op rechtsbijstand versoberen. Maar ja, het kan toch allemaal ook wel een beetje minder, Rotterdamse advocaat? Nee, dat kan echt niet. Ja, waarom niet? Als je de helft van je uitkering moet betalen... om überhaupt in aanmerking te komen... Uh, uh, voor een advocaat. Uh, en die advocaat krijgt zo weinig... dat hij eigenlijk dat soort zaken niet meer kan doen, uh, omdat hij bijna failliet gaat, ja, dan zijn we echt op dit moment uh, aan het snijden aan de wortels van de rechtsstaat. En dat moeten we niet willen met z'n allen. Maandag zullen advocaten bij verschillende rechtbanken van zich laten horen. Voor donderdag staat ook nog een demonstratie van advocaten in Toga op het plein in Den Haag gepland. Ik kreeg net het conceptprogramma van die bijeenkomst op mijn bureau. De catering wordt verzorgd door restaurant Libreien. Victor en Rolf zijn gevraagd om de protestpetjes te ontwerpen en de staking wordt afgesloten met een concert van violisten is Janine Jansen <laughs> juist en ik praat erover met scenario schrijver Willem Bos, relatiecoach en juriste Mariska Hulscher en strafrechte-advocaat Christian Visser die een van de organisatoren is he, van de staking. Uh, Christian even nog heel kort er zijn twee bezuinigingsmaatregelen waar jullie problemen mee hebben. Eentje is um, je krijgt voor prodeo zaken niet meer 100 euro per uur, maar 70. En die andere um, verdachten kunnen pas uh, nadat ze twee weken vast hebben gezeten... aanspraak maken op een advocaat. En nu kan dat na een paar dagen al. Nou, Die 70 euro die geldt voor bewerkelijke zaken. Dus de moeilijke zaken, ingewikkelde, za ingewikkelde ja. zaken... waar de strafrechtsspecialisten vooral in werken. Ja. En uh, wij zien niet in waarom juist die gespecialiseerde rechtshulp... zoveel minder beloond zou moeten worden... dan mensen die dan niet gespecialiseerd zijn. Juist. Leg even uit, um, want het is allemaal nog vrij abstract... Maar, maar schets even een zaak waaraan je kan zien... wat voor effecten die bezuinigingen hebben. Zowel op jou als, als op je cliënten. Nou, In het algemeen kan ik zeggen dat een grotere zaak... waarin 24 uur wordt besteed... Uh, wordt er een forfaitair bedrag gegeven. Wij krijgen acht uur voor een, een meervoudige kamerzitting. Dus gewoon iedere zaak, uh, iemand die wordt aangehouden... met redelijk wat drugs of een ve grotere vechtpartij... dan krijgen we daar acht uur voor. En tot 24 uur krijgen wij niks extra's. Op het moment dat we meer dan 24 uur voor zo'n zaak nodig hebben zullen we dat aan moeten vragen en vanaf dat moment is het een bewerkelijke zaak... en dan zou het dan één punt per uur zijn. Dat was altijd 106 euro en dat wil Teven nu terugbrengen naar 70 euro. Ja. En daarvan zeggen wij uh, dat dat is een dusdanige verlaging... dat kantoren dat helemaal niet kunnen bolwerken... dan wordt het minder dan dat het kost... En dan is het niet meer te doen. Ja, want daar hoor je, he, daar hoor je veel strafrechtenadvocaten over deze week. Fiek was bij onder andere bij Paul Witteman. En die Kort. zegt, ja, er zijn heel veel kantoren die leven van dit soort zaken. En het is gewoon niet meer te bolwerken dan. Het, het, we moeten bijna bijleggen. Nee, en dat is... Uh frame van TV heeft zelf aangegeven dat hij juist wil dat er specialistische advocaten zijn. Dus mensen die heel veel grote zaken doen. En dat zou dan verdwijnen. Dus dan kunnen alleen nog maar mensen ja. zaken doen. Die maar even het even andere punt. Want ja. dit, dit punt hebben we al vrij veel over gehoord. Dat andere ja. punt is dus dat je uh, eerst heb je krijg je vrij snel een, een advocaat als je het niet kon betalen. Nu moet je dus twee weken wachten. Wat betekent dat als je vast zit? Ja het, het gaat als volgt. Iemand die wordt aangehouden. Die zit eerst drie dagen op een politiebureau. Dan komt hij bij een rechtercommissaris. die kan bepalen of die nog veert Dagen moet blijven vastzitten en dan komt de eerste raadkamer. Um, in het voorstel van Teven er, er wordt een kleine vergoeding gegeven voor het bezoek op het politiebureau, een kleine vergoeding voor, bij de rechtercommissaris komen en dan zouden tot die raadkamer krijgen wij geen toevoeging, dus geen entreebewijs om op kosten van de staat te procederen. Dat betekent dat die eerste 17 dagen dus niks gedaan kan worden. Dat we dan niet naar de cliënt toe kunnen gaan in de gevangenis. En de zaak niet kunnen lezen. En de zitting niet voor kunnen bereiden. Dat betekent dus dat er een zitting komt... waarin beslist wordt of iemand drie maanden lang moet blijven vastzitten. En die zonder dat diegene een advocaat heeft? Zonder nee, dat ik de, jou kan inschakelen? Nee, die advocaat is er wel. Alleen die advocaat zou dan geen geld meer krijgen om die cliënt te bezoeken. Om met hem te praten. En ook geen geld meer krijgen om het dossier te lezen. Nou, dat is absurd. Ja, dus je zit daar of met een... Uh, Onvoorbereide advocaat. Ja. ja. Of dus, je moet het maar in je eentje doen. Omdat ja. je überhaupt geen advocaat kan vinden. En het bijzondere is dat toen de heer Teven Kamerlid was. Toen is dit ook voorgesteld en toen heeft hij daar tegen gestemd. Dus ja, hij voelt nee, zelf ook wel aan. Dat zo, het niet gaat zo, zo gaan die de, dingen wel eens. <laughs> zo gaan die dingen wel eens, inderdaad. Mariska, jij, uh, jij bent de jurist. Jij, jij, jij kent de business een beetje. Jij spreekt wel eens dit, uh, dit, dit soort mensen, dus strafrechtadvocaten. <laughs> uh, ben jij het ermee eens dat, dat ze inderdaad gaan staken? En, en snap jij het? Of snap je ook wel een beetje dat Teven zegt: ja, luister, die. die die, die advocatuur nou. is gewoon hartstikke duur. De staat legt zoveel bij en dat wordt alleen maar elk jaar meer. Ik snap wel dat het er wat minder mag. Nou kijk, als je als je verplaatst in de strafrechtadvocaten, dan tuurlijk. Hè, hè, maar waar, waar ik vooral benieuwd naar ben, want ik bedoel, ik, ik heb meneer Teven zelf niet gesproken. Ik heb natuurlijk wel het een en ander over gelezen. Maar dan denk ik van nou, hij, eh, wat zijn de redenen, wat zijn wat zijn, zijn beweegredenen hè, om, om dit dan te doen? Want, bezuinigen. Ja, maar dat ja. is niet een echte, dat, daar moet nog iets voor zitten. Nee, daar hebben we uh, wel met hem over gesproken. En wat is dat dan? Nou, hij heeft gewoon gezegd, ik heb gekeken naar plaatsen waar ik kan bezuinigen. En ik moet die 85 miljoen bezuinigen. Dus dan heb ik de, deze twee maatregelen uitgekozen voor het strafrecht. Alleen het probleem is dat het inderdaad klopt... dat de rechtsbijstand steeds meer geld kost. Alleen dat geldt niet voor het strafrecht. Het strafrecht wordt niet duurder. Dus waarom zou het dan bij het strafrecht bezuinigd moeten worden? Maar dan hoor je wel eens van die redenen van... ja, oké, okay, um, er zijn andere re redenen om aan te voeren... waarom je het niet zou moeten doen. Maar... Um, he, die advocaten schrijven ook wel heel veel uren. Die, die kosten ook wel heel veel geld. En die, die, ja, die schrijven misschien uh, vijf minuten. Dus, misschien. Uh, uh, zes minuten. is een uur. Ja, ja, is precies, zes en, minuten. Eén ja. minuut is zes minuten. Ja, kort, kortom. ze, schrij oh, ze schrijven, schrijven met een vork. Ze schrijven ja. lekker hun uren. Nou, dat, ja. dat herken ik helemaal niet. Wij schrijven de uren die we werken. Mariska, maar, wat weet jij daarvan? Ik bedoel, ik ben daar niet in thuis... maar het verhaal wat ik altijd hoor is... als je zes minuten wordt opgeschreven voor iets wat je doet... ook al is het twee minuten of drie minuten... dan staat daar zes minuten voor... Dus je rekent dan zes uur. Ja, dat zou per tikken zijn. Maar het probleem met, het, met de gefinancierde rechtsbijstand... Ja. is dat wij moeten aantonen waaraan we die uren hebben besteed. En als we die extra uren willen hebben... moeten wij naar de Raad voor Rechtsbijstand gaan... en zeggen, ja, wij hebben al deze tijd nodig gehad. En dan komt het voor dat de Raad zegt... Nou, dat vinden we niet dat u die tijd nodig heeft. En dan krijgen we helemaal niks meer. Christian, kan je je voorstellen dat het verhaal waar je voor staat... dat ja. dat voor mij heel erg twee kanten heeft... en ik denk voor de publieke opinie ook... dat het feit dat, dat mensen goed, goede rechtsbijstand moeten krijgen... dat we daar allemaal van denken... Ja. Dat lijkt me ook. En dat dat punt van die 70 euro. Dat, dat, dat, dat, dat, dat jullie daar een zware wedstrijd mee gaan krijgen. Maar wat is dan bijvoorbeeld In de publiek jouw publiek opinie? Even normaal gesproken? Uh, ja, ik wil even ja, antwoord op ja. die vraag. Heb je, kan je je voorstellen dat, dat, dat mensen denken. Je, 70 euro is toch, is toch ook, ook hartstikke veel? Ja, ja. ja de, dat snap ik. Alleen mensen moeten zich daarbij wel realiseren. Dat dat uh, sowieso een bruto bedrag is. En dat daar ook nog kosten van afgaan. Maar dan is je kantoor te duur. Ja, maar dan nog is het de Belastingdienst, daar kan ik niet mee onderhandelen. is je ik... auto te duur. Nee, maar ja. daar je, ja. Ik kan me zo voorstellen dat mensen zo op naar je gaan kijken. Ja, maar, dat ja. lijkt me een ingewikkelde wedstrijd. We hebben die we het hier lang... wel over advocaten die pro-D. Ja, ja, ja, maar, ja, ja. Zo, zo heet Mensen zo. die een advocaat niet kunnen betalen, uh, helpen. Dus we hebben het hier wel over echt onze rechtsstaat. En hmm. ik, ik vind eigenlijk uh, in, in een korting van 30% nogal veel voor zo'n fundamenteel principe. Dus ik, ik vind dat helemaal niet zoveel. Uh, wat, ze, wat die advocaten verdienen. Ik zeg ook niet dat ik het daarmee eens ben. Maar, ik zeg maar dat je die wedstrijd moet je zo meteen gaan, gaan voeren. Je gaat in je toga ja. op het plein staan. Dat lijkt me best wel ingewikkeld. Ja, en daarom is het misschien ook wel fijn... dat we een ex-officier van justitie als staatssecretaris hebben. Omdat hij wel heel goed door heeft hoe het strafproces werkt. En uh, ja, wat wel blijkt is dat hij wel gevoelig is voor onze argumenten. Dat heb ik wel kunnen... Ja, maar ja, maar dan jij, dan... jij hebt gisteren met hem gesproken. Hè? Ja, klopt. Ja, en wat bleek daaruit? Nou, dat hij sowieso open staat voor alternatieven en met die alternatieven zullen wij komen. Um, dus dat vond ik positief. En hij heeft heel goed door dat wat hij nu heeft voorgesteld... ik zou niet willen zeggen dat hij dat, hij dat slechte maatregelen vindt... maar hij ziet de bezwaren daar wel van. Dat, ah, hij... dat is wel grappig, want dan komen we toch terug bij de vraag van Mariska... waarom die dan wel in eerste instantie deze maatregel... Voorstelt. Ja, dat kan ik niet inzien. Nee, ja. maar... maar wat zijn de nee, Kun je je voorstellen dat er, he, dat er bezuinigd moet worden? Er moet op heel veel vlakken bezuinigd worden. He? En, en, en ja. ook, ook hier zit wat in. Ja. Maar wat, wat, wat zou dan een alternatief zijn... wat ook een beetje recht doet aan nou, zeg maar, de bezuinigingsdrift? van uh, Een alternatief zou even. kunnen zijn... om het, aantal, uh, het bedrag per punt iets omlaag te brengen. De twee maatregelen die nu zijn voorgesteld dus de 70 euro voor de extra uren en de raadkamer dan, dat kan opgelost worden door het uurtarief te, terug te brengen van 104 naar 100 zou een oplossing kunnen zijn. We moeten we wel bij bedenken dat het uurtarief de laatste jaar al ja, anderhalf jaar al terug is gegaan van 116 naar 104. Dus we zijn al maar dat, dat geeft meer een spreiding waardoor de gespecialiseerde ja. strafrechtadvocaten minder getroffen worden. Dat zou sowieso goed zijn. Misschien zou het ook wel ja. goed zijn om, om eens uit te leggen want weet je we zitten natuurlijk een beetje schattig. Te doen, maar eigenlijk weet ik helemaal niet wat, wat je dan doet, zeg maar, voor dat uurtarief. Want je zegt voor 70 euro redden we het niet. Uh, allemaal onrustbarende berichten van kantoren die failliet gaan. Hoe komt dat dan? Hè? Wat wordt er dan? Uh, ja. Moet er allemaal betaald worden uit die 70 euro? Nou, dat, per zo, uur. Nou, sowieso er moeten belasting over betaald worden en de kantoren. Ja, maar dat is altijd. Zo, worden, maar dat u... wij, wij als strafrechtadvocaten hebben meer dan andere advocaten te maken met het feit dat wij naar gevangenissen moeten reizen. Daar krijgen we heel weinig vergoeding voor. 9 cent per kilometer. Wij hebben te maken met het feit dat wij heel veel moeten wachten. Omdat wij meer zittingen hebben dan andere advocaten. Die vaak, ja, Dat plannen daarvan is moeilijk. Ik begrijp ook dat het voor de rechtbank moeilijk is. Maar wa daardoor wachten wij ook heel veel. Dat is ook allemaal onvergoede tijd. Maar dus dat wachten krijg je dus geen 70 euro. Nee, voor. helemaal niks krijgen nee, okay, we daarvoor. Nou maar dat zijn, dat dus dat zijn dan, ook ja, ok. punten die van belang zijn om ja. te noemen. Ja. Dus ik kan me voorstellen dat het idee wat bij het publiek bestaat... dat dat wat vertekend is. Ja ja nou bedoelde die, ik met die wedstrijd ja. snap je. en dus ja, nee. sta je daar maandag ja en ook donderdag in je toga ja in mijn toga in Den, ja. Den Haag ja, <lacht> ja. En, en je hebt gisteren wel het want je hebt gisteren even gesproken je zegt hij hij is wel bereid om over alternatieven te praten ja ik heb een positief gevoel aan het gesprek overgehouden en ik denk ook dat mensen wel inzien dat het menens is omdat ik, ik, kan, me, ik kan me geen enkel moment in de geschiedenis herinneren dat de advocaten gestaakt hebben dus ja dat zegt wel wat wat, wat staat er op je bord ik heb geen woord bij. Lekker. weekend. Zet een punt achter de week. Erik. Ja, ik heb je al 300.000 jaar niet meer gezien. Want ja. jij was eerst 2,5 jaar op vakantie. <laughs> en, toen, uh, en toen ging ik even weg. Uh, maar ik heb een plaatje voor je meegenomen. Heel kort. The Wombats. Your body is a weapon. <laughs> voor jou. <totstuk> Taste the pretense in the air Nacht zit je dit in je mee te fluiten in je hoofd. Die zijn de Wombats. Dat is een Ja, ja, Zeker. Ja, ja. En ze bezingen jou, dus hè. Ja, de Wombats. Your body is a weapon. Ja, heerlijk, heerlijk. Ja, zo. meteen praten wij verder. En we hebben natuurlijk voetbal, Herenveen RKC. Maar eerst het NOS-journaal Femke Wolhuis. een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 Zondagavond om 7 uur in Bureau Buitenland. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.